Het admiraal De Ruitenziekenhuis in Zeeland is onder verscherpt toezicht gesteld... door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de IGZ. Bij de vestigingen in Goes, Zierikzee en Vlissingen... is de veiligheid van patiënten niet gewaarborgd, zegt de inspectie. Zo scoort het ziekenhuis onder de maat bij het onderzoek naar pijn en ondervoeding. Na een week van relatieve rust zijn gisteravond in de Egyptische hoofdstad Cairo... rellen uitgebroken die tot laat in de nacht duurden. Bij de rellen zijn 22 gewonden gevallen... De onlusten ontstonden toen bewoners kwaad reageerden... op de blokkade van wegen over de Nijl door aanhangers van de moslimbroederschap. De onlusten waren wel op veel minder grote schaal... dan die kort nadat president Morsi was afgezet. Rusland houdt zijn grootste militaire oefening... sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, ruim 20 jaar geleden. In Siberië en het verre oosten van Rusland... doen 160.000 militairen en 5.000 tanks mee aan de oefening...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 Renault is volgens de krant niet van plan om de auto's ook in Europa op de markt te brengen. De fabrikant verkoopt hier al goedkopere auto's van een dochtermerk Dacia. Gisteren meldde Nissan ook al een goedkopere auto te maken voor de Indiase middenklasse. De A2 bij Kerkdriel boven den bos is in beide richtingen afgesloten na een ernstig ongeluk. Volgens de ANWB is een busje tegen een container aangebotst die van een vrachtwagen was geschoven. De bestuurder van het busje is om het leven gekomen.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 In de randstad is de A2 Utrecht-Den Bos na een ernstig ongeluk bij Kerkdriel in beide richtingen dicht. Er staan lange files van Utrecht naar Den Bos tussen Beest en Zalbommel 10 kilometer. Vanaf Eindhoven naar Utrecht tussen de Afginnische Michelsgestel en Zalbommel 10 kilometer. Het verkeer kan omrijden. Het verkeer vanuit Utrecht naar Den Bos kan omrijden vanaf knooppunt Everdingen via de A27 en de A59. Tot zover de verkeer. E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 Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week hoort u mij. Een uur lang met de hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Natuurlijk alleen maar oud-Hollandstalige muziek. Als opening hoorde u natuurlijk onze herkenningsmelodie waar we iedere week mee starten: dat was Louis Davis met Weet je nog wel oudje, een opname met 1928. Zometeen onderweg zomerse klanken van de zangeres zonder naam. Ook Nico Haak en de paniekzaaiers komen voorbij. Er is de volgende plaat van Johannes Andreas.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 En Johnny staat wel bekend als de koning van de smartlap en was de man achter acht. Nou, achter wel duizenden meezingen. smartlappen, carnavalskrakers en natuurlijk levensliederen. Andere grote hits waren de smokkelaar. Dat is het einde. Wij willen friet met mayonaise. En sinds de jaren zestig was hij actief in het Limburgse weert... met zijn eigen succesvolle opnamestudio en platenmaatschappij. En hij woonde sinds 1983 in het Belgische Knokken. ik heb voor u klaarstaan een iets minder bekende plaat. Maar zeker een leuke plaat. Hier is Johnny Hoes met: Hey, hey, ik ben zo blij. Hey, hey, ik ben zo blij. Hey, hey, het is weer mij. Ik heb mijn winterjas weer opgeborgen in de mottenzak. En ik loop met te flaneren in mijn dunne zomerpak. Hey, hey, ik ben zo blij.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 Ik geloof de hele dag te zingen, want de winter is voorbij. Hey.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 nee Mario Zandvoort, u hoorde muziek van Nico Haak. Geboren als Nicolaas Oliver, roepnaam Nico Haak. In Delft is hij geboren op 16 oktober 1939. En overleden in Baren op 13 november 1990. Was natuurlijk een Nederlandse zanger die in de jaren 70 zijn grootste successen vierde. En u hoorde zijn hit uit 1976: Lama, Dama Doen. En daarvoor de zangeres zonder naam. Met die heerlijke zomerse plaat In Santa. Santo Domingo en ook hoorde Johnny Hoes komen met... Hi, hi, ik ben zo blij. En de volgende dame is Nelke. En ze is geboren als Nelke Brososkovski. Geboren in Bakel in Noord-Brabant. Als jongste tel van een zeer muzikaal gezin van zeven kinderen. En op zevenjarige leven was ze eveneens, net als de rest van de familie lid van de gitaarclub uit Bakel. Waar zij ook spoedig ontdekt werd door de leider van de gitaargroep. Al snel werden plaatjes opgenomen en uitgebracht in Nederland... maar vooral in België. Daar stond ze met het plaatje Lieve Maan op nummer 1... en ook met het duet Slaap Wel met Mark Dex... stond ze wekenlang in de hitparade. Vele optredens, ook voor radio en tv, volgden... en dat vooral in het Vlaamse land. En op 12-jarige leeftijd schreef ze haar eerste liedje... Mijn dorpje genaamd... dat samen met andere leden van haar familie... naar de hitlijst gezongen werd. Ik heb voor u klaarstaan. Nelleke met een souvenir van jou. Ik liep.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 Kijken de mensen mee van trouwend aan, dan vraag ik verwonderd: wat heb ik gedaan? Schimp niet op rassen, speel niet met kruid. Van de raketten en de ha niet uit. Maar ik ben 17 jaar, daarvoor rijd jong. Ik ben 17 jaar, ik hou van een som. Ben ik daarom slecht? Ben ik daarom slecht? Hallo, ik ben 17 jaar, ik hou van een jonk, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht. Je leest in de kranten, Dit is mis met de jeugd, zijn allemaal nosens. Er is er niet één meer die duurt, maar ik ben 17 jaar, daarvoor een jong. ik ben 17 jaar, ik hou van een song. ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht. Ik ben 17 jaar, ik hou van de som ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht Is waar? Daar hoor u Rijn de Vries met Ik ben 17 jaar. En ook hoor u met Souvenir van jou. De volgende formatie is het Radie Ensemble. Band smartlappenband uit het dorp Thorn in Limburg. En werd in 1974, nee, 1964 moet ik zeggen, opgericht door de heren Dirks en Ramakers. De groepsnaam werd ontleend aan de combinatie van de eerste twee letters van hun achternaam. En in 1967 werd de groep uitgebreid met Huub Henningsen... Leo Rademaker, Herman de Vries en Jan van Doorn. Op dat oprichter Piet Ranenmakers contacten met Johnny Hoes... mocht de band een plaat opnemen op zijn platenlabel Telstar. En de eerste single, een proefpersing, Sonja Adieu. Het 1968 werd een heel groot succes, misschien dat u dat toch kunt herinneren. Van dit nummer werden meer dan 100.000 exemplaren verkocht. En de groep ontving hiervoor voor een gouden plaat. Andere hits waren helemaal Niet, Kleine even Juanita, Jij Alleen, Magdalena en Ramona... En ook in Duitsland brachten ze diverse platen uit, waaronder één uh, onder de naam De Caballero's. En begin jaren zeventig daalde de populariteit van het radio -assemblen. En in 1976 ging de band uit elkaar. En de oprichter, Piet Ramakers, overleed in 1990 op 69-jarige leeftijd. Ik heb voor u klaarstaan een iets minder bekende plaat voor u, maar zeker een leuke plaat: het radio met kom maar weer naar mijn eiland. Net zoals sinds Blokke. Gekomen onder duizend sterren, streelde ik jouw blonde haar? K weet met hoeveel tranen als ik wel genomen? Daarom blijf.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 But I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 En streelt haar onwetende kleine Moedertje je lief, waar blijft vadertje nou? Dat zou ik zo graag willen weten, vadertje.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 je lief waar blijft vadertje nou dat zou ik zo graag willen weten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 Zij stonden hier dikwijls tevoren. Zij kennen de slag die het huisgezin streemt. Als één wordt ten graven gedragen. Zij kennen de smart die het lichaam doorpringt. Als kinderen kinderlijk vragen. Moedertje lief, waar blijft vadertje? Zou ik zo graag willen weten, wat je houdt toch van ons en van jou? Hij zal ons dus vast niet vergeten.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 Hij is vooral bekend geworden van het duo Jerry en Mary B. En zo met onder meer nummers als uh, de bedelaars van Parijs. Wat zeg ik, de bedelaar, niet bedelaars, maar de bedelaar van Parijs. En B neemt ook een plaat op waar hij nummers vertolkte van Willie Derby. En ik draad er voor u, maar de kinderen vragen. Daarvoor hoorde u Dimitri van Toren, want ik heb een schip. En ook hoorde u het radio-ensemble met Kom maar weer naar mijn eiland. En de volgende band zijn de Sunshines met Annemarie. marie, Anne -Marie. de muziek uit Nederland. Mario Zandvoort. Zandvoort, iedere week hoort dus hier. Iedere dinsdagochtend een uur lang de Hollandse hits uit de lang vervlogen tijden. De muziek uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Zojuist hoorde u Ria Valk met Hey Hippe Vogels. Daarvoor Peter Koelenwijk met Speel Die Dans. En ook hoorde u de Sunshine met Annemarie. marie Zandvoort uit Zandvoort, mijn naam is Mario Zandvoort. En helaas, het zit weer op. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. En dan moeten we weer een week wachten. Maar als u dan nou denkt: van, leuk programma, ik heb een deel gemist of ik wil het nog een keertje horen. Dat kan iedere zaterdag tussen 1 en 2 herhalen we dit programma nogmaals hier op CFM antwoord. Dus u kunt gerust zaterdag nogmaals het programma beluisteren in herhaling. Je hebt nog een paar stukjes muziek te gaan. Pietsi Brandi, misschien erop de ijs. Maar eerst de havelzangers met O Heide Roosje. En uh, hier hebben we heel wat prijzen in de wacht gesleept. De Gouden zetten voor het strand, stil en verlaten. We hebben een Edison gekregen voor het album Ter Land, ter Zee en in het café. Negen gouden platen en zeven platen. En sinds april 2003, tijdens de lintjesregen... zijn Henke Plaket en Willem Mulder ridder in de orde van Oranje Nassau. Ik heb voor u klaarstaan. De havenzangers met O. Heiden Roosje. Ik zeg misschien tot volgende week. En anders tot een andere keer. Tot ziens. De twee geliefden weer geliefd.